Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. CDA-leider Buma heeft op het partijcongres in Den Bosch... stevige kritiek geuit op de coalitie van VVD en PVDA. Volgens Buma blijft de coalitie steken in het doorgeschoten... individualistisch marktdenken van rechts... en de allesbeheersende overheid van links. Volgens Buma is het nog het een, nog het ander de oplossing. We moeten juist alles samen doen, zei de CDA-leider. Hij benadrukte dat de familie voor dat samen doen een belangrijke basis vormt. De plannen van de coalitie zouden daar niet bij helpen. Volgens Buma heeft het kabinet geen verhaal en inspireert het niet. Het Orbis Medisch Centrum in Sittard heeft 20 patiënten afgezonderd... nadat bij hen de VRE-bacterie was ontdekt. In totaal zijn sinds 1 januari zeker 80 patiënten... van een ziekenhuis besmet geraakt. De VRE-bacterie is resistent tegen gangbare antibiotica. De bacterie is voor gezonde mensen ongevaarlijk... maar vormt een risico voor ernstig zieke patiënten... De OMC heeft extra hygiënische maatregelen genomen. Het OMC roept daarnaast 1500 patiënten op zich te laten testen op de vre bacterie Ze krijgen de komende weken een brief. De VRE-bacterie komt in veel ziekenhuizen voor. De OMC in Sittard hoopt met het isoleren van patiënten en extra hygiënische maatregelen de bacterie te verdrijven. Nederlandse toeristen kunnen beter niet naar het Taximplein in Istanbul gaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven... vanwege de protesten op het plein. Het is al dagen onrustig. Betogers zijn kwaad dat een park moet plaatsmaken voor winkels. De protest keert zich steeds meer tegen premier Erdogan en zijn partij. Gisteren vielen er tientallen gewonden toen de politie ingreep. Erdogan zegt dat het bouwplan wordt aangegrepen om onrust te stoken. Hij heeft op de Turkse televisie gezegd dat hij een onmiddellijke einde eist van de protesten. Het weer, vanmiddag breekt hier en daar de zon door. Er staat een stevige wind en het wordt ongeveer 15 graden. Morgen meer zon en minder wind. Komende week lopen de temperaturen langzaam op. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie met files over werkzaam, door werkzaamheden. Allereerst op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij knoopend hoeven lagen 2 kilometer. Op de A7 Zaandam Hoorn in beide richtingen bij Purmerend 3 kilometer file. 2 kilometer op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen knoopend Badhoevedorp en Amstelveen. Uh, door het plaatsen van een nieuw putdeksel in de Zeeburgertunnels... dat 2 kilometer file op de A10 ring oost richting ring noord. En door een ongeluk op de A10 ring Amsterdam...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 Goedemiddag, hartelijk welkom. Opium vanuit de Amstel Foyer van Carré. Dit uur drie gasten aan tafel. Kadir van Lohuizen. Hij heeft 40.000 kilometer in de, benen. Die, nou ja, in de benen. Langs de Pan American Highway in Zuid- en Noord-Amerika was hij onderweg. En heeft daar een jaar lang uh, foto's gemaakt, reportages gemaakt, uh, ook voor, voor de radio. Ben je nou op zo'n moment ook wel weer blij dat je thuis bent? Of wil je, al weer, wil je eigenlijk wel weer weg? Ja, dat weggaan is al, al meer dan eens gebeurd. Dus... Uh... Het zal er wel niet uitgaan. Maar nee. ik was wel blij dat het, dat het klaar was. Dat het klaar was. We hebben er straks uh, uitgebreid over. Annette Emrecht zit aan tafel. Je gaat een drietal voorstellingen bespreken. Ook dingen die in het Holland Festival te zien zijn. 1 juni, begin van het Holland Festival elk jaar. Is het voor jou ook elk jaar een soort feestelijke dag? Of? Ja, ja, tuurlijk. Ja, dit is ook spannend omdat zij natuurlijk producties uit het buitenland halen. En ik mocht voor het Holland Festival al een paar keer ergens in het buitenland wat vooraf gaan zien. Ja, bof toch maar. Wat een mooi vak. Ook aan tafel uh, hier Jaron Bekers. heeft, heeft uh, Epstein. Ja, uh, in het brein achter de Beatles, een uh, graphic novel heb je gemaakt. Hield jij ook van de Beatles of was dat meer, of meer bijzaak? Ja, nee, dat verbaast mensen me altijd. Dat ik, uh, dat ik ben geboren nadat uh, de eerste Beatle al dood was en dat ik toch uh, <laughs> fan ben. Maar ik weet niet, volgens mij is het een, een tijdloze band. En hoef je de jaren zestig helemaal niet uh, hebben meegemaakt om fan te zijn. Nice. Ja. Straks uitgebreid uh, gaan we het erover hebben. Eerst uh, de theatertop 5. De recensie top 5. Welke voorstellingen kregen de meeste sterren in de krant? Constant Meijers. De top 5 van uh, de Maand mei van theaterkrant.nl is interessant zoals elke maand. We hebben dans, we hebben een modern toneel. We hebben een heel bijzondere voorstelling op een dak van een oud station in Rotterdam. Een hele rare, woeste muziektheatervoorstelling en Virginia Woolf. Op 5. Toneelgroep Oostpo in samenwerking met het eh, ook Arnhemse gezelschap Introdans. U hoort het al een dansgezelschap. En die hebben uitgebracht samen een voorstelling Giselle. Theater en dans ineen. Dat is een bijzondere samenwerking. De Volkskrant gaf vier sterren en schrijft... De eeuwenoude choreografie is weliswaar naar het toneel en naar deze tijd getrokken... maar de dans en het verleden blijven er doorheen schemeren. Op vier. Toen Hendrik, de herdershond, nog jong was... Vond je het helemaal niet erg? om iedere dag voor de hondekar gespannen te worden. Een heel bijzondere man op vier. Hij staat er tot zijn eigen verrassing in. En nog steeds Marien Jongewaard van Nieuw-West. Een hele aparte, bijzondere theatermaker. Zijn nieuwe voorstelling heet There is a Discussion. En de NRC gaf vier sterren en schrijft... Auteur Rob de Graaf schreef deze weergaloos scherpe, hoekige monoloog... van de strijd van een kunstenaar om te overleven. Hoekig is ook de speelstijl van Marien Jongewaard. Hij schiet heen en weer tussen verstilling en woede. Fantastisch. Fantastisch is zijn uitval dat hij geen kunst wil maken als educatief project. Op drie. De groep Wunderbaum, die gebaseerd is in Rotterdam... maar natuurlijk door het hele land speelt en te zien is... heeft nu in Rotterdam, in het kader van een project, de New Forest... waar ze vier jaar over doen, het creëren, het ontwerpen van een nieuwe wereld... de tweede voorstelling uitgebracht op de dak van de oude Hofbogenstation in Rotterdam. Het heet De Komst van Shia... Trouw gaf vier sterren. Onderhoudend theater maken over filosofie, dat lijkt een onmogelijke opgave. Maar de acteurs van Wunderbaum slagen er wonderwel in... de toeschouwers mee te laten denken en de ene naar de andere lachsalvo te ontlokken. Op twee. De Veenfabriek uit Leiden. Uh, samenwerking aangegaan met Charles spielhaus -Bogum. En die hebben iets heel raars gedaan, iets geks. Althans, als je de recensenten mag geloven, ze hebben Moby Dick bewerkt... maar niet tot een theatervoorstelling, tot een soort theatraal concert. En dat is alle recensenten enorm goed bevallen. De Volkskrant gaf vijf sterren en schrijft en dan... Aan het eind verschijnt de kapitein. In de versie van Paul Koek en Peter Verhelst gaan we hiermee terug naar voor het begin van het boek. De kapitein heeft beide benen nog. Voor even kun je je eigen einde denken. Wat een schoonheid van een voorstelling. En op één? Een... Dood paard, het gezelschap Dood paard. Met een nieuwe versie van Who's Afraid of Virginia Woolf. Dat echtpaar kan elkaar niet echt stuk maken. De theatermakers kunnen dat toneelstuk ook niet stuk maken. Het komt altijd weer terug. Vijf sterren gaf iedereen. De theaterkrant.nl gaf ook vijf sterren. Kester Frierik schrijft... Deze Virginia Woolf is hartverscheurend knap. Een tragedie die al zo vaak is gespeeld... toont bij Doodpaard een gloednieuwe, verpletterende kracht. Alsof het de wereldpremière is, 13 oktober 1962 op Broadway. Zo schokkend moet het geweest zijn. Laat deze Doodpaardversie voor alle toekomstige Martha's... George's, Nix en Honey's maatgevend zijn. Constant Meijers verstelt de theatertop 5. Alle recensies die zijn aan te lezen op theaterkrant.nl. En daar vindt u ook de speellijst van de verschillende voorstellingen. Muziek dan, Ben de Snijders, met The Devil's Pact. Snij Wende was dat. Ik zeg het weer. Devil's Pact. Ja, uh, het is opvallend, winnen. Fijn dat je er bent trouwens. Uh, uh, okay. Maar in het hele boekje en alles, je achternaam valt nergens meer. Nee. Dat is echt verleden tijd. Uh, ja, maar het grappige was toen ik voor de eerste keer een kleine komedie speelde. Dat was in 2004. Toen stond er zo Wende Snijders. En toen heb ik gevraagd of ze Snijders eraf wilden halen. Dus het is al vanaf het begin af aan was het dat ik het graag wilde als... Uh, Bende. Ja, dus dat moeten we niet zien als onderdeel van de totale verandering. Nee, die... nee, dat was altijd al zo. Ja. Het is heel moeilijk om dat eraf te krijgen. En het is, voor mij, ik vind dat gewoon een, prettig, een prettige scheiding van degene die ik persoonlijk ben en datgene wat ik doe. Ja, want je hebt het, bedenk me nu bij de vorige CD's ook allemaal. Alleen maar ja. bende. Ja ja. ja, ja. Er is overigens er is wel een verandering gaande. Je bent, je hebt, je hebt een, je hebt een, wat ik zei, een totale verandering wel. Met ja. Berlijn doorgemaakt. Ja, ja. Waarom, waarom was het voor jou tijd voor iets totaal anders? Nou ja, dat doel van de Franse chansons... of in ieder geval het interpreteren van monumentaal repertoire... naar number nine, mijn eigen nummers schrijven die in 2009 uitkwam. Ja. Dat was ook een enorme verandering. En dit... Ik ga niet zitten van, nou, hoe kan ik nu eens heel erg veranderen? Ik ga meer... Ik stel meer een vraag van wat zou ik nu willen maken. En wat zou ik nu willen leren. Mm -hmm. En dat was voor mij, ik wil een popalbum maken. Ik wil alleen op de computer leren schrijven. Dus ik wil leren werken met samples en met beats. En, en zelf kunnen leren arrangeren op een computer. En ik wil helemaal alleen schrijven in eerste instantie. Dus echt de eerste vier maanden helemaal zelf. Zonder enige hulp van buitenaf. En vanuit die vraag uh, ontwikkelt zich een transformatie en die en op een gegeven moment toen had ik die demos af en toen heb ik gedacht ik wil graag in het buitenland met buitenlandse producers werken omdat die mensen mij niet kennen en zich alleen maar zeg maar baseren op de inhoud en op de muziek en um, nou ja dan, toen, kom je in Berlijn terecht. toen kwam ik daar terecht ja. maar ik heb het was niet zozeer Berlijn als wel de producers buitenland en, en wat zij ja. mij te bieden ja. hadden. Dus je wilde niet voortborduren op je bekendheid of wat dan ook? Of, of, uh, je nou, ik kan heel of graag voortborduren dan... op mijn bekendheid, nou, ja, maar dus, ik wilde dus niet ook... op leunen. <lacht> nee, ja. een beetje flauw. Ik bedoel, nee, wat ik daarmee <lacht> bedoel is dat ik het heel leuk vind als mensen naar mijn muziek luisteren. Uh, maar ik wil, ik wil in eerste instantie iets maken waar, waar ik zelf door geprikkeld raak en waar mm -hmm. ik uh, oncomfortabel van word en waar ik door geïnspireerd raak en, en dat. Ja, dat, dat, dat is gelukt. Het is een het, uh, last resistance. Het is een totaal uh, nieuwe kant die je op bent gegaan. Een zeer uh, uh, ja, fraai album. Wel, wel zwaar, donker ook, ja. duister. Ja. Um, maar nog even iets heel anders, hoor want ik, ik heb niet zoveel tijd meer... om met je te praten, maar morgen ga je naar Jordanië. Ja. Wat ga je daar doen? Ik ga een week ga ik werken met Syrische kinderen... die vluchteling zijn in de, in de vluchtelingenkamp... In Jordanië en dat is via Serious Mission geïnitieerd ge ge ge door Merlijn Twaalfhoven. En, en dit is de tweede missie en ze zijn er al een week nu en ik ga daar een week heen. Best spannend. Ja, met, het, met elektronica of zonder? Zonder. Ik zonder. neem maar mijn gitaar mee. Maar ik wil gewoon kijken wat ik met die kinderen kan doen. Oké. Okay. En straks nog één nummer hier. En uh, Wende is uh, in het Openluchttheater. De Kersouwe in Heeswijk-Dinter. Op 14 juni, 27 juli in het Kul in Otterlo. Meer informatie op wende.nu. Dank je wel. Dit is Opium. Ja, bijna 40.000 kilometer legt de fotograaf Kadir van Lohuis af... langs de Pan Am Highway in Zuid- en Noord-Amerika. Niet zoals zoveel voor de roadtrip van zijn leven... om er eens helemaal uit te zijn. Maar om foto's te maken van migranten. Zijn multimedia project Via Pan Am is genomineerd voor de Dutch Doc Award... voor documentaire fotografie. Aanstaande woensdag wordt hij uitgereikt en uh, Kadir zit hier nu naast mij. Je, je, dan maakte je eerder foto's van uh, de Palestijnse opstand bijvoorbeeld. Je bent, je bent altijd heel erg sociaal betrokken geweest in je fotografie. Tibet, uh, waarom nu deze migratie in Amerika? Wat, wat verwacht je daar? Nou, ik moet twee ik, vragen. Ik, ja, ik, ik, ja, ik be, be, werk meestal. Uh, aan langere projecten waar ik gewoon uh, mijn ziel en zaligheid in kwijt kan. En ik was heel erg op zoek naar iets om iets over migratie te doen. Nou, we weten allemaal dat het hoe er hierover gedacht wordt door veel mensen wat tamelijk negatief is dat geldt voor uh, meerdere landen in Europa, dat geldt ook vooral voor de Verenigde Staten. Mm -hmm. um, nou ja, dat migratie zo oud is als de, als de mensheid, is, uh, is een open deur. Ja, maar, maar zijn hier ook de rivier afkomen zakken ten slotte ooit. Ja, ja, maar het wordt toch, uh, ja, het wordt toch uh, vaak afgedaan als iets nieuws en iets bedreigends. Dus ik was aan, aan het zoeken waar ik een uh, coherent verhaal kon maken... en waar anders dan in de Amerika's die toch eigenlijk ja. gebouwd zijn op migranten. Ja. Een jaar lang trek je dan langs uh, die snelweg die van zuid naar noord loopt? Nou, zo snel is die weg niet, hoor. Uh, <lacht> Um, ja, het helpt dus inderdaad helemaal niks met de Pan-American Highway uh, te maken. Behalve dan dat ik, het voor mij een houvast was. En natuurlijk een weg. Mensen gebruiken een weg om van A naar B te reizen. Mm -hmm. Maar je begint dan dus, op één punt, op die weg. 17 maart ja, uh, 2011. Nou ja, toen begon de weg nog niet. De, de weg begint pas halverwege Chili. En ik begon op het uiterste puntje van vuurland. Chileens vuurland. In het uh, gehucht Porto Toro meest zuidelijke settlement. Ja. Um, en eindigde in Deadhorse, Horse, Noord-Alaska. Waar de weg tegenwoordig wel eindigt. Die zijn ja. de jaren zeventig doorgetrokken. Ja, nou heb je uh, via Facebook en alle mogelijke kanalen... ons voortdurend op de hoogte gehouden van waar je was en wat je deed. Wat ben je tegengekomen? Nou ja, het, het liep nogal uit de hand, het project. Het, begon, het oorspronkelijke idee was gewoon een klassieke fotoreportage... die ik zou publiceren in de reguliere media... en nou ja, uiteindelijk hebben we een app gebouwd en ben ik gaan bloggen... en ben ik radio gaan maken voor de VPRO, ben ik gaan, gaan schrijven ook. Dus het was alles behalve alleen um, fotografie. Mm -hmm. um, ja, Ik zocht natuurlijk naar, ik zocht naar verhalen die ook verrassend waren... en die, die, die misschien minder bekend waren. Dus, um, voor een deel werd het geresearched van tevoren. Ik werkte met lokale mensen en ik had een producer. paradox hier in Nederland... Uh, en voor een deel waren het gewoon verhalen die ik tegenkwam. Um, dus en die dus prachtig deel, waren deels te voorbereid, maar deels ook echt spontaan? Was het spontaan. Uh, wat en dat we, het ging met een tamelijk hoge snelheid. Want ik moest gemiddeld één verhaal per week uh, produceren. Uh -huh. ja. Um, maar het was uh, verbazingwekkend af ja. en toe. Ja, laten we even luisteren naar. Want je, je, inderdaad heb je voor VPRO, Bureau Buitenland, heb je ook uh, dingen gemaakt. Laten we even naar een fragment luisteren. Aflevering 12. Deze week ben ik op de Via Panem. Bij kilometerpaal 13300 in Honduras. Boertijnen. Is Palestijns, is christelijk Palestijns. En woont hier met haar man en haar kinderen hier in Honduras, in San Pedro Sula. In 1989 ben je hier naartoe gekomen. Waarom, waarom ben je naar Honduras gekomen? Waar, waarom niet in Palestina gebleven? Ik I hier omdat ik een Honduran man He Hij there, we met there, En ik had to come om because to hem in dit land te leven. Een Palestijnse vrouw in Honduras, is dat zo'n verrassing waar je het dan over hebt? Dat was zo'n verrassing, want uh, Honduras heeft... Nou, ik geloof dat het de na grootste Palestijnse gemeenschap in de Amerika's. Er wonen ongeveer 200.000. En dat wist je ook niet van tevoren. Wist ik ook niet van tevoren. Um, en behalve dat ze daar wonen, is het ook nog de elite, zowel politiek als economisch. En dat is toch. Uh, mensen hebben vaak een andere associatie met Palestijnen mm -hmm. uh, dan, uh, dan wat ik daar aantrof. Ja. Inderdaad, een zeer machtige groep ja. die uh, succesvol zijn. Ja. Verrassend inderdaad. Ja. Voelde jij je nou als, als... Ja, je komt uit een relatief uh, rijk land. Je, je, je komt gewoon uit een rijk land. Voel je je een foireur daar... als je dan tussen die mensen... die vaak uh, ja. Ja, op de vlucht zijn geraakt? of in ieder geval... Nee, want dat is... Ja. Nou ja. Eigenlijk is dat al een voordeel, vooroordeel. Want um, migranten zijn natuurlijk niet per definitie arm. Je noemde die Palestijnen ja, al. Met de de Palestijnen, ja, de Palestijnen, daar geldt het al voor. Ja. En het, wat bijzonder was... Wat, wat ik ook maar pas realiseerde gaande weg... was dat... Um, we hebben het hier altijd over de crisis. Als je in Zuid-Amerika bent, dan kijken mensen hier toch wat glazen gaan... en zeggen van, je bedoelt jullie crisis. Nee. Want over het algemeen zijn het landen die economisch groeien nu. Waar politiek veel gebeurt, waar sociaal veel gebeurt. Waar over het algemeen het positivisme overheerst. Wat zich ook wonderbaarlijk genoeg de eerste die ik tegenkwam, die zei van ik wil naar de Verenigde Staten... ik verwachtte dat ik heel veel mensen tegen zou komen... was in Costa Rica pas. Nou, toen was ik al maanden onderweg. Ja. Met andere woorden, de, het verandert. Het verandert heel sterk. Mensen gaan de, heel veel... Mensen uit Zuid-Amerika besluiten niet meer naar de Verenigde Staten te gaan... maar naar, bijvoorbeeld naar Brazilië en naar Chili. Brazilië, even uh, de BRIC-landen, waar de, de, de, de, de booming is, Waar de kans ik, op werk ja. groot is, uh, waar er geen... Uh, geen perikelen zijn om het land binnen te komen, enzovoort. Ja. Zie je daardoor ook juist bewegingen de andere kant op gaan? Dat mensen vanuit de Verenigde Staten naar het zuiden trekken? Of dat toch nog niet? Ja, ik geloof dat dat kwartje nog niet gevallen is. Maar, ja, de, ja de, nee, je vraagt het je soms af. Ja. Ik bedoel, je, het, waarom je als Noord-Amerikaan niet naar Brazilië zou verkassen? Hm. Uh, Want die Brazilianen, die komen natuurlijk niet meer. Ja, die komen om pijaters te kopen in Miami Precies. en te gaan shoppen. Ja, ja. Nou, nou is die die die prijs uh, aan woensdag wordt dat bekend. Die Dutch Doc Award. Uh, je weet natuurlijk helemaal niet of je of je hem krijgt of niet. Nou. Nee, dat nee niemand praat dus mond voorbij. voorbij. Het Is vervelend. Zou dat, is dat belangrijk als je als je die prijs krijgt of? Nou, belangrijk. Het... Nou ja, natuurlijk, tu het is altijd altijd fijn als, als iets erkend wordt dat, dat je iets goeds hebt gedaan. Hm. En daar hangt een uh, fijne geldprijs aan, uh, aan vast. Dus uh, dat is altijd, uh, komt altijd een freelancer heel goed van pas. Ja, Staan de koffers alweer gepakt voor een volgende reis? Die, uh, die zijn alweer gepakt. Nou, nee, ik heb hem eigenlijk nu eigenlijk weer uitgepakt. Maar dat je, is voor een paar weken. Tot je eigen verbaas verbazing bijna. Nou. Goed, nou we wachten het af. Die, uh, uh, de, dus aanstaande woensdag, de Dutch Doc Award voor documentaire fotografie. En de expositie van je werk via PNM is eind dit jaar te zien in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Kunnen we je nog via een site volgen? Wat ja, er is nog de, de, via PNM.org. Is de site een. Uh, de, de tootstellingen opent in het Nederlands Fotomuseum inderdaad op 9 november. En dan komt ook het boek uit. Oké, okay. dankjewel. Kadir van Loaizen. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat ene. Even. Deze week... Ik ben Benjamin Herman en ik speel saxofoon. En ben leider van New Cool Collective. Brengt even twee cd's tegelijk uit, zeg... Café Solo met inderdaad stukken in kleine bezetting en een jubileum cd van New Cool, Chin Chin. De afwisseling vind ik heel prettig. Ik ben veel tijd kwijt uh, elk jaar met uh, spelen en regelen en op stap gaan met New Cool Collective. En ik vind het heel fijn om in de tijd dat ik daar niet mee bezig ben, om dan zelf uh, dingen te, te initiëren. Dus dat doe ik een beetje naast New Cool Collective. En daar zijn de jazzfans heel blij mee. Nou en of. En dan new cool, jarig dus. Het was twintig jaar hard werken. Met zoveel mensen in een band is echt wel uh, een, uh, een uitdaging om dan aan het werk te blijven. Dus dat was voor ons altijd het ding niet in zozeer of nou succes, uh, is, succesvol is of niet. Het is maar net wat je daaronder verstaat. Heel veel mensen willen graag beroemd worden, maar. Daar heb je op zich helemaal niks aan. Je kan beter gewoon aan het werk zijn. En dat kunnen we in ieder geval zeggen dat we afgelopen 20 jaar... hebben wel ons best gedaan om aan het werk te blijven. Chin Chin het, het jubileumalbum. Nou heeft dat woord meerdere betekenissen. Van proost tot een Afrikaanse snack. En in Japan schijnt het een schuin woord voor penis te zijn. Nou Wij zochten, eh, omdat het eigenlijk een soort dubbel OP is... zochten wij een dubbele titel. En toen kwamen we uit bij... Chin chin. En we dachten van, nou, dat is heel toepasselijk. Het is twintig uh, jaar bij elkaar, dus we proosten naar elkaar. Maar we komen af en toe in Japan. En we hadden wat contact met uh, onze Japanse platenmaatschappij. En die zei heel uitdrukkelijk... Nee, uh, dat moet je niet doen als je me in Japan uitbrengt. Want dat betekent niet penis, dat betekent kleine penis. En het is als je chin-chin doet, bij wijze van... Proost. Dan is het net alsof je dus naar je drinkenbroeder zegt... hier op je kleine penis. Dus wij zijn uh, de plaat komt binnenkort uit in Japan... maar we zijn nog op zoek naar een alternatieve titel die uh, toepasselijk is. Stuur uw suggesties maar naar ons. Vraag ik in de tussentijd wat Benjamin Herman heeft uitgekozen... voor de virtuele vitine. De 78 toeren plaat van mijn uh, weilandvader uh, Sunny Herman... Dat zijn ontzettende goede platen van Count Basie en van Stan Getz. En van Charlie Parker, van Dizzy Gillespie, van Stan Kenton. Als kind speelden we daarmee. Als je met een potloop namelijk door een groef heen gaat van een LP of een 78-tour plaat. dan kan je die muziek ook horen. Dus wij pakten die dingen altijd en gingen we. ontzettend veel kapot gemaakt van die platen. Maar gelukkig zijn er, denk ik, een stuk of zestig uh, of zoiets. Ik heb geen idee, zijn er overgebleven. Die ik uh, nog zeer regelmatig draai op een prachtige oude pick-up... die ik een paar jaar geleden heb gekocht. Het heet een Black Box uit de jaren vijftig. En het klinkt veel beter dan YouTube. Als je wil zien en horen hoe die platen klinken op die prachtige oude pick-up... kijk dan op opium.avro.nl En op, uh, op Facebook ook. En op YouTube als u zoekt op Hans bij de Afro. Daar staan al die filmpjes onder elkaar. Uh, straks Annette Emrechts over Holland Festival Theater. Jarom uh, Jaron Beekers over het boek Epstein. Het brein achter de Beatles. En we bellen ook nog even met Jan-Willem de Vriend in China. Maar eerst het nieuws van bijna half vier met Mark Visser. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal.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 De Tweede Kamer voelt op dit moment niets voor een onderzoek naar de gang van zaken... rond het strafrechtelijk onderzoek naar VVD'er Jos van Rij. De van corruptie verdachte VVD-politicus pleitte vanochtend voor zo'n onderzoek. PVDA, D66, SP en CDA voelen geen van alle voor het onderzoek waar Van Rij voor pleit. Zolang het strafrechtelijk onderzoek nog loopt, volgens de PVDA gaat Van Rij tien stappen te snel...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 ANWB verkeersinformatie nog steeds veel op de A7 Zaandam-Horen in beide richtingen bij Purmerend. Drie kilometer door werkzaamheden. Door de ongeluk op de A10 Ring Amsterdam West richting Zaanstad staat bij Geusveld drie kilometer file. Daar is de rechterreis ook dicht. De andere kant op was ook een ongeluk gebeurd op Ring West richting Den Haag. Voor Westpoort staat nog twee kilometer file, maar de weg is verder weer vrij. En op de A10 Ring Amsterdam Oost richting Noord staat voor de Zeeburgertunnel twee kilometer. Dit is opium. U bent weer terug in uh, Carré, in Amsterdam. Kadir van Lohuizen zit hier nog aan tafel. Met hem heb ik net gesproken over, over zijn project Via PNM. Straks Jaron Bekers uh, over het boek Epstein, het brein achter de Beatles. Een graphic novel. Maar eerst uh, nu de theaterrecensie. Okay.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 En dan net, je wil het vooral over de voorstelling in het Holland Festival hebben. De eerste is eentje van een choreograaf die ook al in Nederland heeft gewerkt. Benjamin Millepied. Ja, hij heeft voor het Nationale Ballet wel eens iets gemaakt. Hij is eigenlijk bekender door zijn vrouw, moet ik eerlijk zeggen. Hij is getrouwd met Natalie Portman. En hij heeft al leren kennen bij de film The Black Swan. Mm -hmm. Toen heeft hij er in zes maanden afgebult, zodat ja. ze voor die film in ieder geval een uh, solist en ballerina leek. Hij heeft zelf ook nog een rolletje in gespeeld toch? Ja, daar ja. heeft hij ook nog als uh, de prins in. Uh, en dat is een koppeltje geworden daarna. Een Ach. koppeltje en is een zoon uitgegroeid. Maar, hij, maar... Heeft ook echt, hij kan zelf echt heel erg veel hoor, die Millepier. Hij is nu een jaar of 35 en hij was jarenlang solist bij het New York City Ballet. En uh, nu hij gestopt is met dansen, heeft hij zelf een eigen collectief opgericht... het LA Dance Project. En daarmee is hij dus morgen en overmorgen in de Stadsgouwburg te gast. En zijn doel is om in ieder geval het, uh, het uh, waar af te stoffen. Dus hij komt met onder meer een stuk van zichzelf, dat is nieuw, Reflections. Een stuk voor zes dansers dat goed behangen is met juwelen... Daar heeft hij van Cleve en Arpels uh, bereid voor gevonden... om daar de juwelen voor te leveren. Ja, dus Zoek ook... zoeken nog eens een goede sponsor. ja kijk ja, ja. Hij is een echte ondernemer, hoor, die Benjamin Milipier heeft. Hij heeft een Amerikaanse mentaliteit. Hij is Fransman, maar hij weet heel veel mensen aan elkaar te verbinden. Ja. Dus dit is hem gelukt. En hij komt ook met een stuk van Merce Cunningham. Dat is een wat droger stuk... Winter Branch heet dat. Daar zie je alle dansers voorbij komen, heel traag, vallend en opstaan. Eigenlijk hele basale bewegingen. Ik noem dat eigenlijk een soort boe-en-bravo-stuk, want dat verdeelt het publiek geheid in uh, twee partijen. En dan komt hij nog, en dat vind ik zelf een heel ontroerend stuk: Quintet van William Forsythe. Heeft William Forsythe ooit gemaakt voor zijn vrouw, die toen ernstig uh, terminaal ziek was? heeft het zelf nooit meer kunnen zien. Het is gezet op de uh, muziek van Kevin Bryers. Jesus Blood Never Feels Me oh, Yet. Kunnen we daar even een klein stukje van laten horen? Dat is altijd mooi. Ik hoop dat... Of het Ja, ja, het is... ja maar dat, uh, dat de... werkt uh, niet. Dat uh, gaan we niet horen hoor ik nu net. Uh, um, nou, het is een heel ontroerend ja. fragment. Het is ooit gemaakt door een zwerver die in de goot dat, dat, de, die tekstzong van Jesus Blood Never Feels Me Yet. En Kevin Bryers heeft daar een orkest langzaam onder gezet. En zowel die muziek neemt je mee als die, die uh, vijf dansers, die, die, die, die eigenlijk met elkaar allemaal relaties aangaan. En zo scherp dansen. Ik vind dat, dat moeten mensen gaan zien. Het, is, het wordt overigens door meerdere gezelschappen gedanst, onder meer ook door het Nationale Ballet. Ja, maar, maar, maar twee dagen. Dan is het zo jammer dat het allemaal zo kort is in het Holland Festival. Of, ja, dat nou. is zeker waar. Maar ik denk dat we meer van hem gaan horen. Want hij gaat in het nieuwe seizoen uh, wordt hij de directeur van het uh, Ballet van de Parijse Opera. En dan gaat hij zeker de boel opschudden, want hij heeft nu al aangekondigd dat er in de toekomst niet alleen maar Franse dansers geëngageerd mogen worden. Oké, okay, dus dan uh, zijn we Igorne de Jong zijn we kwijt. Ik hoop het niet, maar nee, alsjeblieft niet. Laat het hier blijven. Goed, uh, uh, dat is dus de LA Dance Project morgen of overmorgen in de in Amsterdam. Dan uh, Hans was Washeri van Simon Perrault. Ja, want ik vind het wel een kleine revolutie... want het Holland Festival heeft dus nu voor het eerst... ook Circus Theater opgenomen in het programma. Ik heb ooit een circusvoorstelling gezien. Het Cirque de Fam, herinner ik me nu. Heel lang geleden, maar dat is een detail. Oké, okay, dan is het, het nu het in ieder geval... Festival, nou, je ja. ziet dat in het Circus Theater ook allerlei nieuwe ontwikkelingen... zich voordoen, dus ze hebben nu eigenlijk opgepikt... wat circusfestivals als Circulo lang in Nederland het uh, in introduceren zijn. En die Hans was reiri, dat betekent in Zwitsers dialect... zoiets van lood om uit oud ijzer. Weet je, ze spelen het een beetje down, van, uh, alsof het nergens over gaat. Maar ondertussen zit er een diepere laag in deze voorstelling... dat het gaat over uh, een individu dat eigenlijk nooit echt bij de groep hoort. En die groep, dat zijn in dit geval uh, zeven ontzettend maffe circusartiesten. Ieder heeft zijn eigen discipline, dat is in het circus altijd zo. De een kan heel goed aan de trapeze, de ander kan heel goed jongleren en de ander kan zich dubbel vouwen in alle kistjes... Maar zij hebben van elkaar natuurlijk ook heel veel geleerd. En het fascinerende van deze voorstelling is het decor onder meer. Dat is een ronddraaiend huis van vier kamers. Dat kan 63 graden rond. En ja. zij uh, jongleren zichzelf door dat huis heen. Dus ze hangen ook aan het plafond. Ze lopen eroverheen terwijl het ronddraait. Ze kleven eraan vast. Ze duwen elkaar er af. Ze hangen aan de wanden. Dus je houdt wel je adem in. Maar het gaat veel meer over de techniek en de slapstick van die uh, artiesten. En ik moet even zeggen, die Martin Siemerman, dat vind ik wel een komiek... daar gaan ze vast ooit nog eens een film mee maken... want die heeft de motoriek van Charlie Chaplin... de mimiek van Buster Keaton... en hij kan zich verder ook nog opvouwen alsof hij een elastiekje is. is een hele, ik, heb, ik heb de voorstellingen niet gezien en hun ook gesproken. En het zijn hele uh, aardige, eenvoudige jongens... die zichzelf helemaal niet belangrijk vinden... Maar ondertussen met z'n tweeën een fantastische voorstelling maken. Goed, Hans Was Heer van het Zwitserse studio. Zimmermann en de Perro. Donderdag 13, vrijdag, 14, zaterdag, 15 juni in de Theater -carré hier dus, uh, in de grote zaal. Is, is dat iets waar, uh, Jaron, is, uh, ben je een liefhebber van theater? Ja, maar ik ben altijd te laat met kaarten voor het Holland Festival. Nou, je bent dus niet... ieder jaar het... denk ik weer pas, ik had kaarten, maar, maar dit zal ook wel weer Maar dat verkoven. is ook een voordeel, want het is nog zeker niet uitverkocht. Ah, nee. En okay. de namen in dit Holland Festival zijn iets onbekender dan we gewend zijn. Er zit geen Anthony, Anthony bij bijvoorbeeld of wat dan ook, dat soort Nee, grote... ik hoorde dat het ook komt omdat toch in heel Europa, ja, uh, Kadir zei wel, het is jullie crisis, maar hier in Europa wordt ook minder geïnvesteerd in cultuur. Dus er worden minder grote voorstellingen gemaakt. Maakt. Hmm. Dus hebben, maar dat vind ik ook wel spannend. Want dan krijgen onbekende namen ook weer meer een kans. Ja. Kadir, ga jij naar dingen als Holland Festival? Vind je dat leuk? Ja, de, nou, wederom ben ik er niet dit jaar. <laughs> ook oh, geen dus, probleem met kaarten die er dan niet meer zijn natuurlijk. Dat is nee, dat, ik mis, mis wel veel, moet ik zeggen, ja, daardoor. Ja, ja. Dan nog de voorstelling Rood van NT Gent. Dat is, dan in, dat is niet in het Holland Festival? Of? Nee, dat is niet in het Holland Festival. Dat speelt nu in ja. Gent zelf, waar ja. de groep huist, in het ARCA. En het komt wel in de zomer in Festival Boulevard. Daar is het de Nederlandse premier. Mm -hmm. En volgend jaar toert het door heel Nederland. Dus. En ik heb een, uh, een repetitie meegemaakt van Wim Oproek... die als Mark Rotko daar de een schilder. fantastische ja. rol speelt. Het is natuurlijk beroemde schilder. Zijn schilderijen doen, hebben miljoenen gedaan in ieder geval. Dat zijn echt hele uh, uh, spannende schilderijen. Ook wel waar ook een hele cultus omheen hangt. Hè? Want het gaat daar over kleuren die tegen elkaar aanzitten En mensen, hebben, mensen we raken daar helemaal spiritueel van... Maar het, het leuke van deze voorstelling is... hij is bezig met een uh, belachelijk dure opdracht... een schilderijencyclus voor een peperduur restaurant. En daar heeft hij een assistent ingehuurd. En die assistent is eigenlijk de eerste die in verzet komt tegen hem. Die eigenlijk zegt jouw ideeën of die eigenlijk niet langzaam ouderwet zijn. Dus die discussies tussen hen zijn heel erg spannend. Serveer Herman speelt die assistent en die is ook echt gewaagd aan Wim Obroek. En ja, Obroek is sowieso een fenomenaal speler... want hij kan dan ook een beetje plagend met die kwasten langs die schilderijen lopen. Zo van, zal ik toch even iets erop knoeien of zo, weet je? En hij zegt uiteindelijk natuurlijk... Eh, mensen die zoveel geld voor dat eten in dat restaurant betalen... die hebben geen oog voor mijn kunst. Dus mm. hij trekt die cyclus terug. Die hangt nu in Londen, yeah. in de Rotko Room... En die is dus nooit daar terecht gekomen. Op feiten gebaseerd. Later heeft hij zelf moord gepleegd. Van Intelligent. Augustus op het theaterfestival Boulevard in de Bos. Dat zei je al. Oktober en november te zien in Heerlijk, Groningen, Rotterdam en Amsterdam. Wim ja, Mooi acteur. Dankjewel je Annette. Graag gedaan. Wij gaan nog een keer naar Wende luisteren. met het titelnummer van haar laatste album. Last Resistance. You can dive under the water, they are yours for you to take. And if you dive under the water, you can feel its warm embrace. You can feel your last resist. Last Resistance, Maarten van Damme gitaar, Thijs Lodewijk, bas en laptop. En Wende dus, Last Resistance heet ook het uh, laatste album. En dan nu koffers pakken en op naar Jordanië. Ja, en zeggen dat Maarten van Damme en Thijs Lodewijk meespeelden. Ja, dat heb ik net gezegd, meisje. Dat heb ik net gedaan. <lacht> ja, ik ook. Daarom zei ik het ook even nog. Succes in Jordanië. Take care. En ik zou zeggen, Wende naar het Songfestival. Wende toch? naar het Songfestival volgend jaar, lijkt mij ook. Ja, uh, dat was de suggestie van uh, Annette Enbrechts. Dat gaan we onthouden. De uh, Beatles die waren bijna als obscuur beentje in een Liverpoolse kelder geëindigd. als daar niet manager Brian Epstein was geweest. Die zag het zitten in de nog lang niet zo fabulous voor. Hij voorzag ze slim van een nieuw imago, sleepte een platencontract binnen. en de rest van het verhaal, nou, dat is ongeveer wel bekend. Maar de roem straalde nauwelijks af op Epstein, die in 1967 tragisch overleed. Jaron Bekers, die wekt Epstein weer tot leven in de graphic novel Epstein... het brein achter de Beatles. Iedereen kent de Beatles natuurlijk. Maar, ma Jaron, ma maakt dat ze extra moeilijk of juist makkelijk om te tekenen? Um, nou ja, wel makkelijker. Um, als je het vergelijkt met mijn eerste boek, dat ging over Spinoza... Uh, daar is wel geteld één schilderij van. Dat ja, geeft ook heel veel vrijheid daardoor natuurlijk. Dat klopt, maar ja, je moet dan toch honderden tekeningen... want ja, zo'n boek, dat is honderden bladzijden... Dus dan heb je hon honderden en honderden tekeningen op één schilderij baseren. Dat is veel moeilijker dan wanneer je zoveel foto's hebt. Want inderdaad, de Beatles zijn... Ja, weet je, iedere scheet die ze hebben gelaten is, is, is vastgelegd. Is getekend, ja. En getekend <laughs> en uh, vastgelegd hoe lang die duurde en waar die naar rook. <laughs> dus ja, ja, ja, ja. Dat, ja. dat maakte de, de, de research wel een stuk makkelijker. Ja, ja. Die, die Epstein en, en die Beatles, dat zijn twee, twee werelden van verschil. Ba waar zit hem het verschil in? Ja, waar niet in? Kijk, Engeland was natuurlijk, zeker toen, begin jaren zestig, echt een, een klassemaatschappij. En Epstein kwam uit een um, heel welgesteld orthodox-Joods milieu... De Beatles waren natuurlijk working class, uh, ja, echt jongens van de straat. Ze, ze kleden zich nog in leren pakjes, ze hadden vetkuiven. Um, dus dat verschil kon bijna niet groter zijn. Hoe is het mogelijk dat die twee bij elkaar zijn gekomen? Ja, per toeval eigenlijk. Epstein had een platenwinkel... en er kwam een, een jongen vragen, uh, heb je het nieuwe plaatje van de Beatles? En hij die? had er nooit van gehoord. Ja, ja. Hij dacht dat het een Schuier, Duits bandje ja. was. Ja. Uh, want ze hadden één singeltje in Duitsland opgenomen. Dus uh, hij kwam er per toeval achter dat ze inderdaad in een kelder speelden... bij hem om de hoek nog wel. En I ging eens kijken. En deze jongens die kunnen wat. Ja, daar heeft hij later in een interview heeft hij nog wel iets over gezegd. Daar gaan we nu even naar luisteren. The Beatles were then just four lads on that rather dimly lit stage, een uh, somewhat ill clad, and the presentation was well left a little to be desired as far as I was concerned. But amongst all that, something tremendous came over. And ik uh, I was immediately struck by the their music, their beat, and uh, their sense of humor actually on stage. And even afterwards, when I met them, I was struck again by their personal charm. I was struck door, ze, door hun personal charm. Je hoort ze... ook wel aan zijn accent, hè, hoe, die, hoe Die spreekt dat hij echt uit een uh, goed well-to-do uh, milieu, ja, ja beetje ja. bekakt, ja. ja, ja. Hoe, hoe zijn die twee dan toch bij elkaar? Want hij wilde ze een ander imago geven. Ja. Hij had ook kunnen zeggen van, nou jongens, dit wordt het niet uh, Dat Had hij kunnen zeggen, maar hij hij had zo'n blind vertrouwen in die groep, terwijl als je nu die eerste opnames terugluistert, dan is het helemaal niet zo vanzelfsprekend. Want nu denken we van ja, geen wonder dat hij dat talent herkennen. We waren de, de meest getalenteerde muzikanten van de 20e eeuw. Maar toen waren ze echt nog niet zo goed. Ze, ze ja, speelden nog niet hun eigen nummers. Het was allemaal een beetje houtje touwtjes van optreden. Uh, maar hij zag dat de jongens uh, iets hadden en inderdaad ook een persoonlijke charme en humor op het podium. Uh, dus hij zei van ik kan jullie wereldberoemd maken. Ja. Ik, ik kan jullie. Uh, naar de top helpen, maar dan moet je wel Op mijn doen condities. wat ik zeg. Ja. Dus net te pakken aan... Dat heb je heel uh, mooi getekend, hè? Dat is ook naar, naar de kapper, de dasjes ja. om en dergelijke. Uh, mm -hmm. het, het werd in feite uh, een soort, soort ideaal band voor hem. Of... Eigenlijk waren ze... Kijk, hij wilde eigenlijk, dat is ook een beetje zijn tragiek... hij wilde eigenlijk zelf beroemd worden. Uh, hij heeft toneelschool gedaan, kwam er vrij snel achter... dat hij niet genoeg talent had om zelf uh, in de spotlight te staan. Dus hij creëerde eigenlijk een soort... Alter Ego, een vierkoppig uh, monster in de vorm van de Beatles... om als vehikel om, om de wereld te veroveren. Ja. Was het ook een soort minderwaardigheidscomplex waar hij, waar hij mee zat? Of niet? Nou, minderwaardigheid weet ik niet. Maar hij was wel altijd de eeuwige buitenstaander. Hij wilde altijd graag erbij horen. Hij wilde eigenlijk onderdeel van de Beatles zijn. Maar dat was hij natuurlijk nooit. Hij was altijd de marionettenspeler op de achtergrond. Ja, had het Die ook hadden... te maken met, met het feit dat hij homoseksueel was? Zeker, Jood? ja. Dat... Jood ook nog? Precies, dus hij, was altijd, hij stond altijd een beetje overal buiten. Hè. Het was nog illegaal om, om homoseksueel... Het was strafbaar om homoseksueel te zijn. Dus... Ja, ja. Hij leefde echt een en Hij moet denk ik heel eenzaam en, en depressief geweest mm. zijn. En dat vulde hij dan weer op met veel drank en drugs en een godverslaving. Ja. Dus ja. Hij, hij had eigenlijk alles tegen zich... En toch had hij de wereld aan zijn voeten liggen. Ja. En, en die tegenstelling, dat, dat vond ik heel intrigerend. Dan teken je ook hoe hij met uh, John Lennon... Uh, een, een, een soort uh, affaire is een groot woord... maar, maar een soort flirt heeft mm -hmm. in Barcelona. Hè? Is dat ja. op feiten gebaseerd? Nou, ja. ja. Uh, het is, er is heel veel over gespeculeerd wat daar precies gebeurd is. Maar het uh, feit is dat John Lennon had net een zoontje gekregen... Uh, van zijn vrouw, waar hij ook pas een paar maanden mee getrouwd was. En een paar dagen later gaat hij met zijn homoseksuele manager een paar weken naar Barcelona om stierengevechten te bekijken. Dat is natuurlijk een beetje raar. Wat is daar gebeurd? Het was in ieder geval bekend dat Epstein wel een oogje had op John Lennon... en dat Lennon die positie een beetje uitbuitte... om ook zijn leiderspositie uh, in de band uh, vast te houden. Ja. Maar ja, hebben ze het gedaan, hebben ze het niet gedaan... Vond ik persoonlijk niet zo'n heel interessant. Dus ik laat dat een beetje in het midden en dat mag de lezer dan uh, invullen. Ja, ja. Je, je doet het licht als het ware uit. Precies. Ja. ja. En, uh, Lennon heeft er wel ooit iets over gezegd. Even luisteren. Ik was pretty close to Brian because if somebody's gonna manage me, I to know them, you know? Inside out. And uh, the period when he told me hij was a fag and all that. dat. Ik heb hem introduced him to pills, you know, which gives me a, a guilt association for his death. And uh, to make him talk, you know? He out what his life. Hij heeft hem geïntroduceerd, of bekend gemaakt met pillen, zegt mm -hmm. hij hier. D dat is uiteindelijk zijn dood geworden, zonder ja. dat Lennon zich daar schuldig over voelt, zegt hij hier. Hoe, oh, ik dacht dat hij hoorde? zich juist wel schuldig voelde, oh. maar oh. Uh, volgens mij gebruikte hij die voordat hij die, voordat die met de uh, Beatles in aanraking kwam, gebruikte die ook hij ook al pillen. Hij had een constante stroom van slaappillen en peppillen, en dat is inderdaad, daar is aan overleden. En het is nog steeds een beetje onduidelijk of het nou een... een een moedwillige overdosis is geweest of een ongeluk. Waarschijnlijk een ongeluk. Ja. Je, je, te, je tekent het in. in ja, Prachtig getekend prachtige in, in, in heel veel grijs. Het, het is heel somber getekend in feite. Mm -hmm. Is het ook, ook een beetje zoals jij het leven van Epstein ziet? Um, ja, het was denk ik. Nou, wat ik zei: toch een beetje een, een tragische figuur. Mm -hmm. En ja, maar Ik heb ook voor zwart-wit gekozen... omdat in mijn beleving is die wereld van de jaren 50 en 60... was alles zwart-wit. Want bijna alle foto's, al het beeldmateriaal is zwart-wit. Ja. Dus dat is gewoon hoe ik, hoe ik die wereld voor me zie. Ja, ziet de fotograaf van de tafel dat ook zo, Zie je dat ook als zwart-wit? Nou, Ik moet zeggen dat ik wel een ontwikkeling heb meegemaakt. Met mijn, een eigen ontwikkeling in, in mijn laatste project... Waar ik veel meer kleur ben genoemd mm. dan ooit. Mm. Ja. Want mijn etiket was inderdaad altijd zwart-wit. Ja, ja. Ja. Maar de jaren 50, 60, zie je dat ook als zwart-wit? Ik zie nog steeds heel veel als zwart nieuws. <laughs> ook 2013. Okay. De wereld is zwart. Ik vroeg me nog af, of ja, ook, hij heeft ook de buiging geïntroduceerd. Ja. Hè? Die heeft hij echt gechoreografeerd. Mm -hmm. Zit hij ook in je boek? Ja, ja. ja wat ik zei, hij, hij, was dus, hij kwam uit een theaterwereld. Dus hij zei van, ja jongens, je moet, je moet niet meer uh, dronken op het podium staan. Heb respect voor je publiek. Dus maak na iedere show een buiging. Dat was inderdaad heel strak georchestreerd allemaal door hem. En ook die hele Beatlemania, al die uh, gillende meisjes. Dat was allemaal eigenlijk een soort van... Ja, het product, product van hem. Ja, ja, ja. dat had hij ja, bedacht. Ja. Hij, hij is geëerd, als het goed is, in één nummer van de Beatles, hè, dit nummer. Omdat hij nooit openlijk voor zijn homoseksualiteit kon ja, uitkomen. Is, nou, ja. is dat zo of is dat, uh, verzinnen we dat, dat maar is ook weer, Ja, kijk, met de Beatles is het zo, net als met de Bijbel... iedereen heeft zijn eigen interpretatie ervan. Maar heel veel mensen zeggen inderdaad dat dit nummer... you've got to hide your love away, je moet, je moet uh, verbergen dat je homoseksueel bent. Het zou over hem kunnen gaan. Ja, ja. Het, is, het is een uh, prachtig uh, graphic novel, heet dat. Epstein, het brein achter de Beatles, verschijnt volgende week bij Ogenblik... Jaron dankjewel. dank dankjewel. Straks bellen we even met China... met uh, de leider van het Nederlandse Symfonieorkest, Jan-Willem de Vriend. Eerst even hockeyen met uh, Tim Steens... die kijkt naar uh, Den Bos tegen Amsterdam. Ja, dat is de derde finale wedstrijd in de Best of Three-serie. En ja, de winnaar hier vandaag die wordt uh, Nederlands kampioen. Vorige week uh, in het week toen won uh, Amsterdam uh, uh, de zondag de tweede wedstrijd. En daarvoor zaterdag won Den Bos de eerste wedstrijd. Dat betekent dat deze wedstrijd dus de beslissing moet brengen om het kampioenschap van Nederland. Uh, we hebben gespeeld hier aan de Oosterplas, waar heel veel toeschouwers zijn. Ik denk wel 2-3 duizend toeschouwers ongeveer. Het is lekker weer, goede wedstrijd. Uh, we hebben 20 minuten gespeeld en de stand is 1-1. Het werd na 9 minuten 1-0 voor Den Bos. Dankzij vier die strafte een verdedigingsfoutje af in de Amsterdamse verdediging. Dat was 1-0 voor Den Bos. En zojuist, ik een minuutje of twee, drie geleden, maakte Amsterdam gelijk. Het was de tweede strafcorner voor Amsterdam. Die werd benut door Eva de Goede, de strafcorner-specialist van Amsterdam. Hoewel specialist, zo goed pushen ook weer niet. Maar goed, deze tweede ging erin. En dat betekent dat we hier uh, iets meer dan 20 minuten gespeeld hebben. En de stand 1-1 is. En voor de duidelijkheid, er moet een winnaar komen in deze wedstrijd. Is het niet na 2 keer 35 minuten, dan wordt er verlengd. 2 keer 7,5 minuten met Golden Goal. Wordt er dan ook niet gescoord? Dan, wordt er dan gaan de shootouts plaatsvinden ze maar om in ieder geval een winnaar te krijgen. En dus een nieuwe kampioen van Nederland. Hoewel nieuw. Den Bos is de huidige landskampioen. En Amsterdam werd in 2009 voor het laatste kampioen. Dus die zijn op zoek naar een titel sinds 2009. De bus onderweg naar een optreden. Deze week met... De chef-dirigent van het Nederlands chiffenie Jan Willem de Vriend, rechtstreeks vanuit China. Een nieuw hou, Jan Willem. Hallo? Ja, hallo. Is ja, Jan Willem. het werkt allemaal. Gelukkig. We hebben nu contact. Ja, we hebben contact. Ja, ik hoor je heel ver weg, maar niet. Spreken we spreken elkaar, hè? Ja, hoor. Zeker weten. Inderdaad, van we niet jou of zitten we... Ja. we spreken al een beetje Chinees intussen? Nou, ik moet wel zeggen, het gaat steeds beter... Um, het, was, uh, het was een beetje weggezakt. En uh, per dag kon ik er toch wel weer wat bij. Ja. En dat vinden de Chinezen erg leuk als je een paar woorden meedoet. Ik, ik ben net de bus uitgestapt en ik zit hier met de burgemeester van Nian. Uh, en dan gaan we nu even eten. En uh, die zijn uh, apentrot, want dit was de eerste keer... zei de burgemeester me net, uh, met een donker bij natuurlijk... dat er een echt professioneel orkest in Nian was... En uh, ze zijn apertrots daarop. En het wordt echt helemaal gevierd. Ja. De zaal was helemaal vol. En omdat het uh, wereldkinderdag is, ik weet niet of jullie dat weten. Maar nee. ik wist het niet dus. Nee. nee, dat is dus vandaag. 1 juni schijnt Wereldkinderdag te zijn. Dus veel kinderen in de zaal. Maar er waren dus ongelooflijk veel kinderen in de zaal. Ja. Ja. En je wil het niet weten hoe stil die waren. Bij de 50 meter, of je wil het niet weten. En het, ze vertelden dus dat ze hier... Allemaal op een vijfde jaar. Iedereen leert een muziekinstrument. Iedereen. En dat gaat in principe tot je tiende. En dan kan je, kan je door met iets anders. Maar je moet een, een instrument spelen. En er waren dus heel veel kinderen. Ik heb heel veel kinderen hier gesproken. Die hadden heel veel andere muziekinstrument ja, bij zich. Ja. En heb heeft echt een concert net voor het orkest gegeven. Maar wat? waar u nog wat vragen Ja, ik, wat ik, <laughs> ja ik, ik hoorde dat... Of ik las op de site eigenlijk. Dat, dat jullie ook een muzikant van straat hebben geplukt. En mee hebben laten spelen. Ja, ja, ja dat, dat is echt... Het is goed. Het is ontzettend leuk om echt contact met die muziek, met de mensen te krijgen. Je voelt een enorme honger uh, van de mensen hier naar nou, die muziek. Die interesse is ongelooflijk groot. Hmm. Maar uh, er zijn hier nog heel wat muzici. En dat merk je net ook met, je, met die kinderen. En inderdaad ook met de Straatmissie. Uh, Het uh, is gewoon ontzettend leuk om daarmee te musiceren, daarmee contact te maken. Daar hebben we één ding aan overgehouden. Dat is... We hebben een echte Chinese gong in onze Overture Vledermaus. Ja. Er zitten zes klappen in. Ik weet niet of je dat weet. We hebben zo'n klokkerspel die dat doet, zo'n zo klok. Maar toen hebben wij daar een Chinese gong voor. Maar kon hier nergens zo'n klok vinden? Dus dat is een Chinese gong en die is inderdaad in de straat lukt. En dat werkt fantastisch. Want de Chinese snappen het helemaal en wij moeten ook erg lachen. En uh, ja, dat is uh, dat was heel leuk. Ja. Verder hoorde ik, dat, dat, dat hoorde ik op radio 4 dat jullie hadden plastic pauken in het begin. Zijn die ook vervangen door betere exemplaren inmiddels? Ja, dat is... Uh, we kwamen aan. En, uh, en Bart, onze paukenist, die, die begon... Uh, die dat gezicht, dat had je moeten zien... Dat is uh, hoe een paukenist terug kan zijn over instrumenten. Dat dan, dan ben je geneigd zelf meteen spontaan in tranen uit te barsten. Ja. Dus dat was ook meteen duidelijk bij de organisatie hier... Hoewel ze het niet snapten, maar dat dit niet kon. Um, als je dat zag... En dan gaat het ja, hier in Sina toch wel heel wonderbaarlijk Er wordt geschreeld, gebeld en gedaan. En alles geregeld. En dan komen er van 300 kilometer verder... Komen er... ...pauken aangereden. En uh, ik zal ja. het merk maar me even niet doen, maar dat is het merk dat meestal gebruikt wordt bij orkesten. Ja. En die staan er net voor het concert uh, staan die klaar. Prachtig. En dat is een goede, althans, ja, wel een goede pauken. Ja. Oké. Okay. Jan-Willem de Viet, ontzettend bedankt. Nog veel plezier daar uh, bij die concerten in China. Ik meld even dat op uh, radio4.nl-net-sim-in-China... ...dat daar uh, meer informatie te vinden is over die tour of op klassiek.afro.nl. Kadiar van Loewuizen, uh, Jaron Beekers en uh, Annette Eembrechts. Bedankt voor dit half uur van, uh, of uur eigenlijk van uh, opium. Straks na het journaal van 4 uur nog een half uurtje. Dan de uh, verzamelaar Bert Kreuk over de tentoonstelling grensverleggend... in het gemeentemuseum in Den Haag. En 80 seconden van violiste Saskia Otto. En nog veel meer. Tot zo. Opium. Avro. Schaligas is hot. Ook in Europa. Well, it's not a dream for it's a today. In de Amerikaanse staat Ohio is de gasindustrie oh. net neergestreken. Hier in Carroll County is het alsof het schadigas een regelrecht godsgeschenk is. In een gebied van 30 bij 30 kilometer verrijzen de komende jaren meer dan 1000 boortorens. 600, 900 miles of pipeline. Wie wordt er beter van de schadigasrevolutie? It's wat heeft ons al deze schatten van de aarde gegeven? Dus die moeten we goed gebruiken. Op Radio 1, morgenavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Het nieuws van alle kanten. De radio zoekt stemmen! Hey, die bent je bij mij, weet je? Ik ben Django en ik heb een hele relaxe stem, man. Koos is de naam. Ik heb een emotionele stem. Dit is Tanja, uw klantenservice stem.